Slachtoffers van de oorlog in de Democratische Republiek Congo hebben recht op schadevergoeding. Dat heeft het internationaal Strafhof bepaald. Het gaat om slachtoffers van oorlogsmisdaden die zijn gepleegd onder leiding van krijgsheer Thomas Lubanga. Onder zijn leiding werden in Congo kindsoldaten geworven en ingezet. In maart werd Lubanga veroordeeld tot 14 jaar celstraf. Het is voor het eerst dat het internationaal Strafhof heeft besloten dat slachtoffers van oorlogsmisdaden recht hebben op een vergoeding. Ze kunnen een claim indienen bij een fonds voor oorlogsslachtoffers. Dat is gelieerd aan het internationaal strafhof. Turner Epke Zonderland heeft op de Olympische Spelen goud veroverd op de rekstok. Het is voor het eerst dat Nederland bij Turner medaille wint. Zonderland kreeg extra punten voor de hoge moeilijkheidsgraad van zijn oefening. Het zilver was voor Duitsland, brons ging naar China. En de Nederlandse dressuurploeg haalde vanmiddag in de landenwedstrijd brons achter Groot-Brittannië en Duitsland. Het weer... Vanavond en vannacht droog op een enkele bui in de kustgebieden na. Morgen ook nog een enkele bui, verder steeds meer zon en 19 tot 23 graden. Daarna een aantal droge dagen met zon en hogere temperaturen. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A13 Rotterdam richting Den Haag voor Delft 2 kilometer. De A16 Rotterdam richting Breda voor de Van Brien Noordbrug 3 kilometer op de parallelbaan.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 en uh, ja, ja, welke ondernemers moet ik daar aan denken? Zouden de Sandvoorts-ondernemers daar iets uh, ja, hun baat daarbij kunnen hebben om met jou te samen te werken? Ja, absoluut, ik uh, ik ben uh, nu twintig jaar uh, in het vak ik ben uh, accountant administratieconsulent en ik heb ook uh, een opleiding fiscale economie gedaan op de Universiteit van Amsterdam dus uh, ja, maar eigenlijk van, van, van beide markten thuis. He, dus het, uh, het bijstaan van, van de MKB-ondernemer. En, en daarnaast ook gewoon uh, ja, een stuk fiscaaladvisering. En ja, in feite is het zo dat ik... Uh, ik ben nu drie jaar voor mezelf bezig. Uh, ja, eigenlijk een gevarieerd klantenpakket in het midden- en kleinbedrijf. Ik uh, werk ook al twintig jaar lang in het midden- en kleinbedrijf.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 Ik heb, ik heb zelfs toch gymnasium gedaan, dus Latijn. Dat kwam eigenlijk alleen maar omdat ik slecht was in tekenen. Dus... Ja, dat was goed. Kies Latijn. Kies Latijn. En, maar ik was, goed, ik was goed in rekenen. En uh, ik ben nog goed. Ik wilde, ik wilde eigenlijk al accountant worden. Alleen ik werd door bepaalde mensen in mijn omgeving... ...werd ik uh, ja, toch een beetje uh, tegengehouden om dat te doen. Ook gezien de lengte van de studie en alles. En in die jaren kon je eigenlijk alleen maar Livra doen, dan kon je gisteren accountant worden. En ik had nog nooit van accountant administratiecontinent gehoord. Dus ik ben eerst heo, bedrijfseconomie gaan studeren. En in die dagen, dan praat je over eind jaren tachtig, vorig jaar, vorige eeuw. Um,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 Hey, ik heb in het verleden ook klanten gehad in de horeca in, uh, in Hoorn. Ik heb in uh, Hoorn gewerkt bij, uh, bij Deloitte en ook belastingcontroles meegemaakt uh, voor horeca-gelegenheden. Dat... Ja, ik heb me verwonderd dat de niet zoveel kennis heeft, hoeveel uh, biertjes je kan tappen uit een uh, <laughs> uit één vat. En uh, maar ja, het is wonderlijk. Echt, ik heb, ik heb hele bijzondere dingen meegemaakt. Belastingdiensten, uh, inderdaad, de ondernemer die dan inderdaad wel had gesjoemeld, zeg maar, uh, alle kanten schaakmat uh, werd gezet. en uh, ja, Dat is heel bijzonder. Mm. Dus ja, de Horeca is, uh, ja, inderdaad een apart, uh, aparte branche. Ja. Maar, wel, uh, maar wel leuk. Mm -hmm. Altijd in beweging en uh, ja. Heel erg bedankt. Heel erg bedankt. Heel erg bedankt. Heel erg bedankt. Heel erg bedankt. Heel erg bedankt. tristes. De van de schaduw een kant a Galicia Se trato, cerrado veo el bagunque, pero as me fanno tristes, Zaken, CFM Radio Henny van Petergem. En ik spreek vandaag met Ronald Plat. Ronald Plat uh, heeft Shalom Consultancy. En uh, je hebt er waarschijnlijk ook een website. Kan je de website zeggen? Ja, dat is heel eenvoudig. Dat is www.shalomconsultancy.nl En uh, op het Engels geschreven dan. Ja, de dus Shalom Consultancy.nl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 Die bediende de klant, dit was dus relatiebeheerder, zeg maar. En wat je vaak zag bij de grote kantoren, is dat de een na de andere werknemer die stapte op, en de klant werd steeds geconfronteerd met nieuwe mensen. Hmm. Vaak ging dat om de maand op een gegeven moment, dat mensen weggingen en hmm. hup, weer, een nieuwe, weer een nieuw gezicht voor die, voor die ondernemer. Dat, en dat is niet zo prettig als ondernemer, denk ik. Nee, want de accountant. Kijk, de accountant kost, kost bij zo'n grote organisatie, al gaat 300 euro per uur, dus.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 Dus dat is wel interessant ook. Van, ja, maar, uh, ja, want daar kun je heel veel geld mee verdienen... Uh, om dat goed, uh, goed fiscaal te begeleiden... en ook inderdaad tijdig al te gaan onderkennen... van ja, het uh, liefst meer dan vijf jaar van tevoren... van nou, we gaan het bedrijf overdragen. Ja. Uh, de kandidaat is, uh, is gevonden in, de, in het familieverband... of eventueel in het personeelsbestand. En dan inderdaad gewoon een, een, een strategie uitzetten...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 heeft uh, op zijn bord heeft gehad... en ieder obstakel al heeft overwonnen. Uh, een goede spartingpartner... voor een ondernemer... tegen zeer betaalbare trieven. Als je het vergelijkt met... Uh, de trieven die accountantskantoren... Uh, heden en dagen rekenen... Uh, leg ik een stuk lager. Dat is ook heel interessant. En ik denk dat dat heel prettig is... voor de ondernemer, ja, ja. juist in deze tijd...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 I'm coming back home